12 uur. Mark Hokken met het NOS Journaal. Na de geboorte van een baby krijgt de partner van de moeder vanaf volgend jaar extra verlof. Nu krijgen partners twee dagen doorbetaald verlof en dat wordt een week. Ook kunnen ze in het eerste half jaar na de geboorte van de baby straks nog eens vijf weken extra verlof krijgen, maar dan krijgen ze niet hun hele salaris. In die periode krijgen ze 70% van hun loon. Dat heeft minister Koolmees bekendgemaakt. Hij zegt dat ouders na de geboorte van een kind in het spitsuur van het leven zitten. En extra tijd is dan belangrijk. Kredietbeoordelaar Moody's heeft de status van Suriname verlaagd. Investeerders lopen volgens Moody's een hoog risico... als zij beleggen in schulden van de Surinaamse overheid. Op papier is de status verlaagd van B1 naar B2. Volgens Moody's moet Suriname snel maatregelen nemen... om de overheidsfinanciën op orde te krijgen. In Amsterdam is een van de hoofdverdachten opgepakt van de mislukte poging om een crimineel met een helikopter uit de gevangenis van Roermond te bevrijden. De verdachte werd vanochtend rond vijf uur van zijn bed gelicht, zegt de politie. Samen met een aantal anderen zou hij geprobeerd hebben om een van de hoofdrolspelers in de Amsterdamse Mokro-oorlog te bevrijden. De familie van de gisteren begraven oud-premier Ruud Lubbers is dankbaar voor alle condoliances en andere uitingen van medeleven... Zijn weduwe, Ria Lubbers, zegt dat de overweldigende belangstelling voor haar man haar familie een beetje heeft overvallen en heel erg goed heeft gedaan. Op het Nationaal Condoleans register hebben inmiddels bijna 1800 mensen een boodschap nagelaten voor de nabestaanden. De gemeente Amsterdam vernoemt het stadionplein voor het Olympisch Stadion naar Johan Cruijff. De naamsverandering gaat in als de nieuwe straatnaamborden zijn onthuld. Voor het stadionplein is gekozen omdat Ajax in de jaren 70 zijn internationale wedstrijden in het Olympisch Stadion speelde. Het weer droog en vrij zonnig. De temperatuur stijgt langzaam naar een graad op vijf. Later vanavond en vannacht vriest het twee tot vijf graden. De komende dagen blijft het zonnig en overdag verandert er weinig aan de temperatuur. Het blijft maximaal vijf graden. Dit was DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB.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 Het lunchprogramma van ZFM Zandvoort. Iedere werkdag van 12 tot 2. Nou, als ik naar Ron kijk, dan weet ik dat het een werk. Wat ziet die man te werken, zeg? Ja, ja. Goh. Keihard, hè, keihard. Ik hou van werk, hoor trouwens. Je kan er heel lang naar kijken. Ja, naar ik verder. kan er uren naar kijken. <laughs> ik voelde hem aankomen. Vindt het lekker? Zo, nou daar zijn we er weer. Het is woensdag. Het is vandaag 21 februari, dames en heren. Over precies een maand mag u gaan stemmen voor de gemeenteraad. Nou is dat leuk of is dat niet leuk? Hartstikke leuk. Ja toch? Ruud is van lente toevallig. Is het van lente? Hé, hey, er komt een strenge vorstperiode. Dan gaat hij vragen of het ja. uh, lente is. Ja, maar moet je kijken. Het gaat 12 graden vriezen, man. Ja, maar niet nu. Nou, het is nu. Ik denk, uh, nou ik kan het zo even naar niet zien Want ik heb wat anders in mijn verklaars Dan in mijn telefoon, maar Hier vind ik uh, een stal, uh, ja? 23 graag Ja, maar ik. hier brandt de kachel Ja, lekker Dat is niet eerlijk Hier brandt lekker de kachel Bij ons in de studio is het lekker warm Maar ik vind het zalig buiten hoor En ik... toch heb ik het idee dat het lent is Want zelfs in de keuken is er weer een klein wonder gebeurd oh. De koffieapparaat hebben gejongd Ja, ja ja, ja, er staan er ja, er twee. ja, ja Er staan er twee Nou ja, ja dat is leuk ja. Uh, uh, uh, yeah. Iedereen? Ik, ik, iedereen? Ja. Ja, zo is dat. En we hier ons eigen koffiezetapparaat. Nou, lekker makkelijk. Nee, ik, ik weet dat ook niet, maar dat zag ik ook ineens gisteren: dat er twee koffiezetapparaten stonden. Nou, uh, prachtig toch? Ja. Oké, okay, nou, vier kopjes in één keer zetten. Nou, dat is lekker makkelijk. Gaan we dubbel zo hard van start? Ja. En het is nog steeds 21 februari, dames en heren. Dat zei ik al. En, uh, nou ja, het, uh, uh, komend weekend kun je schaatsen waarschijnlijk, hè, als je wil. Als je het kan wel. Ja, nee, ik kan het niet. Maar ik, niet. ik ga gelijk op mijn bek. Maar dat is... Dat is <laughs> pff, ik waag me er niet eens aan. Misschien dus, met een stoel erbij. Ja, dat zou nog. zo, zo heb ik het als kind ook ooit, ook ooit eens moeten leren. Maar zelfs dat werd geen succes. Nee. Zelfs achter die stoel viel ik nog. <laughs> niet meer doen. Niet meer nee, doen. ik ga dat niet meer doen. Dat is niks van mij. Nou, ik heb liever dat je hier op je stoel zit. Nou, ik zit ook op mijn stoel. Je ja. zit er echt niet naast op. Nee, nee, nee, doe ik niet. Goed, wat gaan we doen vandaag? Nou, ik zei het, dat is woensdag. Dus we hebben natuurlijk het cultuurgeval vandaag. Uh, Cultuuruur. En uh, we gaan nu dus bijpraten over heel veel cultuur. Zo. Uh, we hebben natuurlijk het regio nieuws. En we hebben ook natuurlijk een paar artiesten in het licht. En die eerste, die is leuk. Oh ja, ik denk nu, ik denk nu dat als ik dit ga draaien... Die eerste artiest... Dat iedereen, iedereen denkt eh, dat, je, dat ze naar het programma Zandvoort het Zandvoort luisteren. Wat altijd de eerste morgen wordt uitgezonden door Mario Zandvoort. En ik denk dat als u de eerste hoort, dat u denkt van: oh, dat is dat programma. Nee, is niet waar. Dit is gewoon Zandvoort lunch. Maar omdat ik natuurlijk ook al wat ouder ben. En eh, ken ik deze man nog, althans eh, niet persoonlijk. Maar zijn liedjes en dingen heb ik natuurlijk wel heel vaak gehoord. Op de radio en okay. zo. Vroeger nog toen ik kind was. Ik ben nou wel benieuwd. Ja. Nou, hij, uh, hij heet Heyman Scholten. Dat is niet zijn echte artiestenaam, want dat was Bob Scholten. En Bob Scholten was een uh, Joods-Nederlandse uh, zanger... die geboren is uh, op 21 februari uh, 1902. En hij is overleden op 3 oktober 1983. Dat was een, een Joods-Nederlandse zanger... Uh, Scholten werd ontdekt door uh, Jules Monach. Monach? Monach, ja, moet ik zeggen. Uh, die hem in contact bracht met uh, Bram Gottschalk. En na zijn lagere schooltijd werd besloten dat hij uh, voorzanger zou worden in een synagoge. Nou, dat is dus niet gebeurd. Uh, want hij heeft wel nog een korte tijd op het Joods seminarium gezeten. Maar uh, dat voorzanger gebeurde niet. Hij uh, kwam in 1914 in contact met Nap de Lamar. En daar kreeg hij een kinderrol aangeboden. Later uh, trad hij in dienst bij de Avro uh, als, uh, ja, als zanger. En dat is heel leuk. <laughs> dus uh, we gaan hem beluisteren met een van zijn A, befaamde. In het licht. Ja, met een van zijn befaamde merries: Bob Scholt. Breng eens een zonnetje onder de mensen. Een blij gezicht te zien doet je toch goed. Voor veel zo nu en dan hun liefste wensen. Een beetje levensfreude schenkt nieuwe moed. Breng eens een zonnetje onder de mensen. Je ja, toch Voor veel zo nu en dan hun liefste mensen. Het wat zegt wie goed doet, goed om te moe. En in een heel klein café in Parijs speelt chromofoon met zachte tonen, mooie wijs. Daar voldoen toch twee koffie, zo fijn. Om een paar uurtjes gelukkig te zijn. En in dat kleine café bij Zachte Wals. Klopt mijn hartje heel hoog tot de hals. En geef een twee verliefden zeer daar. Dan drukte de ober Heel discreet Een oogje toe Ik zoek een meisje Wie durft het nu met mij aan Om oh, met een flinke man Als ik naar het stadhuis te gaan Een kip Heintje, breng ik in mijn uitzet mee, nu nog een lieve vrouw, dan is de zaak oké. Okay. In je ogen staat geschreven wat je mond niet zeggen kan. Waarom lang nog overwegen? Als je hart spreekt, kleine vrouw, in je ogen staat geschreven wat je mond niet zeggen wou. Waarom langer nog gezwegen? Als je denkt, ik hou van jou. De Schelde voelt mijn lieve Maderlijn Aan de oever van de Schelde Daar wil ik zo gaarne zijn Kleine gaufjes Kleine schipjes Weten dat ik van haar hou Aan de oever van de Schelde klinkt heel vaak Ik blijf je trouw Heel de stad staat op stelten is volkomen uit haar doen. Heel de stad zingt op. En wel te rusten, wel te rusten, goede nacht. De avond gaat u nu sluiten, haar dagduik is vol. Dat biedt op de dag. Goedemorgen. Ja. Hier word ik wel vrolijk van. Ja, leuk toch? Heel leuk. Nu maar zacht. De avond gaat nu sluiten. Wel te rusten. Goed. Ja, je moet weer. Oei oh, man dat je in slaap gevallen was. Ja, ja, dacht, ja, Hij zegt wel te rusten. Ja, ik dacht het ook een beetje. Ja. Maar, ja. maar goed, uh, het is wel leuk om dit toch eens even te horen. Bob Scholten was, was dus een zanger. En die hoorde je uh, vroeger, als kind, als je dan uh, de, hoorde je dat vooral bij de AVRO natuurlijk. Want jo. daar was hij bij in loondienst. Ja, hij was gewoon in dienst bij de AVRO. Dus uh, in AVRO-programma's kwam hij dan ook heel vaak voor. En hij had altijd van die, van die, van die medleys met, met, met bekende deunen uit die tijd. En dan praat je natuurlijk gewoon over... Ja, goh, dat die, die is niet zo begonnen. Lang tijd. Jaren dertig van de vorige eeuw en zo. <laughs> en en, en uh, ja, hij was, hij was ook best wel populair. En zo bij de mensen. Hij trad ook op in de bijvoorbeeld programma's. De bonte dinsdagavondtrein en zo. Nou, dat weet jij niet meer. Ben jij te jong voor? Oh Weet jij dat nog? Ik, nou ja, ik heb er wel van gehoord. Ik ben, uit, ik ben van 62, hè? Oh, de nee, 62, al... Ik ben van 62. Ja, maar dat was het al geweest, joh. Jawel, maar dan, dan, dan een beetje historisch besef heb ah, ik wel. Oh, dat heb je wel. Oké, okay. nee, dan is het goed. Nee, de bond dinsdagavond was altijd zo n, zo n, echt zo'n amusementsprogramma op de Dinsdagavond. En ja, daar zat. Dat, dat, dat, omdat er natuurlijk nog geen televisie was. In die tijd eh, zat men met een oor aan de radio gekluisterd. Om het zo maar eens te zeggen. Want daar hoorde je altijd de artiesten van naam en zo. En tegenwoordig heb je dan ZFM voor. Ja. Ja. Sorry. ja, ja nou, ik denk dat wij bij dat te horen van Bob Scholten binnen in de verzorgingshuizen en zo de radio wel even op, uh, op wat hoger niveau ging. Want dat die mensen, mensen die een jaar of tachtig zijn, uh, weet ik veel, die. Die, die hebben die het nog he altijd de radio wat harder staan. Ja, maar die, die herinneren zich dit natuurlijk nog levendig. Ja, ja natuurlijk. Tuurlijk. Die man was heel populair vroeger. Ja. Goed, nou, we gaan verder. Want uh, we kunnen er wel een half uur over blijven kleppen. Maar uh, het was gewoon leuk. U hoorde een medley van bekende liedjes van Bob uh, Scholten. En als laatste uh, liedje hoorde u dus wel te rusten. En dat was inderdaad ook in die tijd uh, het liedje waarmee de zender plat ging. Want vroeger ging om twaalf uur, ging de zender nog plat. Dan kreeg je zo'n klok, weet je wel. Plik, ja. klok. En dan, ging, dan sloeg je 12 uur en dan ging de zender dicht. En dan, dan kwam nog goed wilhelmus. Ja, precies. Dat weet ja, ik nog wel. Ja, dat, dat, dat ook nog. Maar dit was altijd het slotliedje van de Afro. Dus dan weet u dat ook weer. Nou, uh, dat was hem. We gaan naar de 3 in 1. 3 in 1 En die is vandaag ook oud. ZZ en de masker. Ja, leuk.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 Drie in één, één, één. De tafel was gedekt voor twee... In het spookhuis aan de zee. Een vampier hield de kaarsen vast en ik was er de eregast. Door Dracula. Dracula! Dracula! Dracula! Dracula! Dracula! Wat zal er straks op We dronken eerst een knekelwijn Naar recept van Frankenstein Daarna soep van vleermuisbloed Getrokken van een mensenvoeten. Dracula, Dracula, Dracula Dracula, Dracula Wat zal er straks op tafel staan? Hoofdgerecht van kraakbeensnippers, klaargestoofd in keldervocht. Wat ligt geroosterd door de adem, aan een monsterlijk gedrocht op Dracula. Dracula. Dracula. Dracula, Dracula, Dracula, Dracula. Wat zal er straks op tafel staan? menu van mummie leer vermelden nog veel heerlijks meer maar ik sprong gillend uit het raam want bij de toespijs stond mijn naam ja. alweer heel lang geleden, 55 jaar geleden ongeveer, denk ik, dat het was met, uh, dat deze band uh, begon. Nou, ze begonnen al veel eerder trouwens, want eerst heten ze heel anders, heten ze nog die Apron Strings, en uh, dat werd later uh, uh, omgedoopt tot Maskers, en op, het bune, op de bühne droegen ze ook Maskers, en de voorzanger was Bob Balder en die heette dan ZZ, ZZ en de Maskers, en uh, u hoorde daarvan drie nummers, het eerste was... Uh, uh, La Comparsa, een uh, werkje van uh, Lugona. Uh, eigenlijk een pianostuk, maar door Jan de Hond, de gitarist van uh, deze band bewerkt tot wat u hoorde. En dat heeft model gestaan tot duizenden covers over de hele wereld. Zijn versie is dus eigenlijk gewoon de standaardversie geworden. En er zijn Legio... Ik heb ooit een keer bij Radio Beverwijk nog in de tijd... heb ik hem eens een uurtje in de uitzending gehad, Jan de Hond. En dan had hij een heleboel van die versies van, van dat nummer meegenomen. Nou, het zijn er echt duizenden... Uh, van over de hele wereld, hè? Dus uh, of je nou in Indonesië of Manila... of noem het maar op... overal zitten we, zijn wel gitaristen... die deze versie, en nog steeds trouwens... Uh, bezig zijn om deze prachtige versie... van Jan de Hond te coveren. Dus een standaard versie. Daarna hoor u, ik heb genoeg voor jou... met het zanggeluid van Bob Auber dus, en daarna de eerste hit... van dit bandje, uh, waarmee ze ook in de vuist van Duis kwamen... en die vond het niks... <lacht> ja. Meneer vond u wel wat. Uh, in ieder geval uh, Dracula. Uh, dat was hun eerste allergrootste hit. Goed, uh, we gaan zo naar het nieuws. Maar we gaan eerst nog één artiest in het licht doen. En uh, dat kan nog mooi eventjes zo voor het nieuws. Dat is net mooi. De dame die wij uh, gaan draaien... Uh, heet Eunice Kathleen Wayman En dan zegt u natuurlijk... Ja, ik stond nou weer... Als u haar artiestenaam hoort, weet u het gelijk. Artiestenaam van deze dame is Nina Simone. En het, zij is geboren op 21 februari 1933 in Kerry-le-Rouet uh, in Frankrijk. En zij is overleden op 21 april uh, 2003. Nee, ik zeg het verkeerd. Ze is in Tryon, geboren in Tryon, North carolina En overleden in Kerry-le-Rouet in Frankrijk op 21 april 2003 Nina Simon in het licht I put a spell on you. you're mine You better stop the things you do Can't stand it cause you put me down. Yeah, yeah. I put a spell on you because you Oh ja, meningen zijn altijd persoonlijk, dus dubbel. Maar naar mijn mening eh, nog steeds de mooiste versie van dit, dit prachtige nummer. Er zijn er vele, onder andere Creedence Clearwater Revival is ermee bezig geweest. Van Morrison is ermee bezig geweest. Eh... Uh... Ellen um, Price set is ermee bezig geweest. Nou, zo zijn er nog wel uh, meerdere versies te bedenken. Maar ik vind dit echt de aller, aller, aller, aller, aller, aller, aller, allermooiste aller, aller versie van dit nummer. I put a spell on you. Nina Simon dus. En het is vandaag haar geboortedag. En ze zou uh, vandaag 85 geworden zijn. Ja. Nou, dat heb ze niet gehaald. Dat is wel uh, jammer. Ja, maar ze heeft het niet gehaald. Nee. Nee, 1933. Ja, dan zou ze dus 85 geworden zijn. Jammer, want het was een... Uh, het was een, trouwens een dame, dat ook nog even uh, daarbij, uh, die ook verschrikkelijk goed piano kon spelen. Hè? Ze had een klassieke pianoopleiding. En in wat oudere opnames, nog oudere opnames van haar... wanneer zij dus puur met jazz bezig is... hoor je dat ook heel erg goed. Uh, bijvoorbeeld zo'n nummer als uh, My Baby care for me, Take Care For Me. Daar zit ook zo'n stukje in. Piano. Nou, dan kon, kon je goed horen wat ze kon hoor. Want het was een dame die echt heel goed piano kon spelen. En dan natuurlijk dat typische... Stemgeluid van uh, deze dame. Nina Simone dus, haar geboortedag. We gaan naar het nieuws. Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door... The one and only Ron Gijssen. Ja, wat een aankondiging, dankjewel. De rechtbank heeft twee maanden voorwaardelijke cel geëist tegen de verdachte die in Ermuiden bekend staat als de, let op, rennende rukker. Naast de eis van twee maanden voorwaardelijke celstraf vroeg de officier van justitie de rechtbank ook de slachtoffers 250 euro smartengeld toe te kennen. De 35-jarige Arthur Zet viel in de zomer van 2015 nietsvermoedende vrouwen in Ermuiden lastig. De verdachte zou in hun bijzijn zijn broed laten zakken, zichzelf met veel gekreun en geheig bevredigen en vervolgens de benen nemen. Hij kon uiteindelijk worden opgepakt door een van zijn slachtoffers, hem herkende in een supermarkt. De rukker was overigens niet in de rechtbank aanwezig. Nee, hij waarschijnlijk uh, weggerend. Of hij was ondrukker. Uh, dat durf ik nou niet te zeggen op de radio, maar wie weet... Tegenstel dat op de zolder van een dementerende bewoonster aan, uh, van de Kamphuisstraat in het Rooseprieel een herplantage onderbracht, heeft het uh, Openbaar Ministerie dinsdag cel- en werkstraffen geëist. Hij eiste dat de man 20 maanden de cel ingaat en de opbrengst van de wiethandel terugbetaalt, geschat op zo'n 94.000 euro. Bovendien drong hij aan op de verbeurdverklaring van een aangetroffen geldbedrag van 73.000 euro en een hele dure auto. Tegen de vrouw eiste de officier een veel mindere, mildere sanctie... te weten een werkstraf van 120 uur. De uitspraak volgt over twee weken. Gemiddeld heeft een inwoner van Zandvoort... jaarlijks een hoeveelheid van 270 kilo restafval. Uit sorteeranalyses blijkt dat dit restafval... voor meer dan 70 uit herbruikbare stromen bestaat. De Rijksoverheid wilde deze hoeveelheid in 2020 flinkjes verminderd... van ongeveer 250 kilo per inwoner per jaar in 2014, naar 100 kilo in 2020. In 2025 moeten inwoners zelfs nog maar 30 kilo restafval overhouden. Uh, Zandvoort onderzoekt de afvalscheiding... en voor dit onderzoek maakt, maakt men uh, graag gebruik van uw kennis... en ervaring op het gebied van afvalscheiding. Inwoners en gemeenten moeten het tenslotte samen doen. Daarom wordt in februari een deel van de inwoners uitgenodigd... om een vragenlijst over afval en afvalscheiding in te vullen... Ook bij u kan een uitnodiging op de deurmat vallen. Heeft u nog geen uitnodiging ontvangen... maar wilt u toch de vragenlijst invullen... dan kan dat op de website van de gemeente Zandvoort... en dit kan tot 11 maart 2018. Het laatste bericht. Een automobilist heeft in de nacht van dinsdag op woensdag... een flinke afstand langs de vangrail van de A9 afgelegd. Hij kreeg pech bij het Rotterpolderplein... en liep vervolgens door Akersloot langs de snelweg. Een afstand van zo'n 25 kilometer. De man was onderweg naar Bergen... Dat meldt een wijkagent woensdag op Twitter. De pechvogel liet bij Haarlem zijn voertuig achter en besloot de voet verder te gaan. Iemand had de man uh, zien lopen en besloot de politie te bellen. Agenten onderschepten de automobilist ter hoogte van Akersloot. en hebben hem daarna vanwege de Frieskou, thuisgebracht in Bergen. Nou, dat vind ik dan toch weer netjes. Van ja, de politie. dat is uh, politie. Die man uh, trainen voor de vierdaagse en zo. Nou, hij kan zo mee lopen. Een soort de Uber-politie. Ja. ZFM Luncht. Dagelijks live bij ZFM Zandvoort tussen 12 en 2 uur. Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Ja, en dan hierbij het weerbericht verzorgt het KNMI. Het is op deze woensdag prachtig winterweer met volop zonneschijn. Vanmiddag verschijnt uh, er wat bewolking, maar het blijft droog. De noordoostenwind waait overwegend matig en de temperatuur stijgt naar een graad of vijf. Vanavond en de komende nacht is het vrij helder en gaat het, weer, gaat het weer licht vriezen met minima die uitkomen op ongeveer min 3 graden. Morgen schijnt ook de zon flink, maar in de middag verschijnt weer wat bewolking. Het blijft wederom droog en er waait een overwegend matige noordoostenwind. De temperatuur stijgt naar maximaal 4 graden. Vrijdag en het komende weekend is het prachtig winterweer met op alle dagen volop zonneschijn. Het blijft nog altijd droog en er waait een matige en aan zee een vrij krachtige oost tot noordoostenwind. De temperatuur is verder dalende, want vrijdag wordt het nog een graad op 3, zaterdag wordt het maximaal 2, maar zondag blijft het steken bij waarde rond het vriespunt. Na het weekend wordt het nog kouder, met overdag ook temperaturen onder nul en in de nacht vriest het over het algemeen matig. De winter is nog lang niet voorbij en gaat feitelijk pas beginnen. Tot zover. Ja, en dan lees ik nog een dramatisch bericht oh. oh, als ja, alsnog. Nee. Ja, wat, wat vreselijk al, ja, gewoon. Ja, nee, dat is huilen we weer, om. O, oh, jee. De Nederlandse mannen hebben de ploegachtervolging verloren. Oh, my. Ze zitten niet in de finale. En nu? Nou, ze kunnen hooguit nog brons winnen. Nou ja. Ja, ze hebben verloren van Noorwegen. Nee, het is niet anders. Nou, dat is, dat is ja, ja, jammer. Ja, dat is toch weer huilen water. later. Ja, ja. Nee, ik snap dat niet. Als ik bij de radio zit, dan verliezen die schaatsers. Vorige week, Sven Gramer al. Gaan ja, die mannen weer... Ik heb niet eens gekeken. Ja, maar wat, wat, wat betekent dat? Dat jij niet meer mag komen nu? Nee, ik mag niet meer komen. the money Could ever take away the pain The trouble and the heartbreak Of loving you and it hurts so much to have to say this So many times I wanted to Now this here is something I just gotta say to you I lied so many times So many times for you It ain't even funny I tried so hard to make you happy But I just couldn't get through to you at all So baby, just between you and me and the wall You're a fool Too bad, too bad, baby It's too bad than I did for such a long, long time But too many surprises Too many sleepless nights Too much confusion in my mind About what I'm getting What I'm getting out a long, long time But too many surprises Too many sleepless nights Too much confusion in my mind About... I've done I've done A lot of Crazy things I tried so hard To make you happy But I just could not Get through to you at all So baby down Between you and in the wall. You're a fool. You're a fool. You're a fool. You're a fool, babe. You're a fool, babe. You're a fool. Betty Lovett, just between you, me, the wall, and you're a fool. So I hate that number Lekker lekkere lange titel. Ja. Dus een lang, lang nummer ook. Een lang, nummer, lang nummer ook. <laughs> ja, zeker. Sidekicks, de, die, de, side, uh, uh, de sidekicks die... Kom dicht. De sidekicks die... Ja, die... Uh, nemen de macht in. Steeds ja. langere nummers en zo. Uh, maar goed. Uh, nog even wat ander nieuws. Nederland heeft dus de... Nederland heeft... De, de mannen, althans, hebben dus de uh, finale niet bereikt. Althans in zoverre niet voor zilver en goud. Ze moeten straks rijden voor drie en vier. Uh, dus uh, voor de plak En zijn voor... Zij verloren van de uh, Nooren. De, de dames deden het iets beter. Die, werden namelijk, uh, wel, die zijn wel doorgegaan. De dames Wust, Van Beek en de Jong reden in de tijd van 3.00.41 naar de tweede plaats. De tweede tijd en staan dus wel in de finale. En daarmee moeten zij het opnemen tegen Japan. En Japan won de halve finale. In een tijd van 258, eh, 94. Dus die waren sneller dan de Nederlanders. Dus ik denk dat goud er niet in zit vanmiddag. <lacht> uh, dat wordt hooguit brons en misschien zilver. Je weet het maar nooit. Uh, de, uh, ja, wat wou ik verder nog zeggen? Oh ja, de Verenigde Staten rijden dus om de derde en vierde plaats... ...bij de dames tegen Canada. En Nederland rijdt dus in de finale tegen Japan. Nou, bent u weer heel en al op de hoogte van het laatste... Olympische. Olympi oh, nee, dat mag niet zeggen Olympische. Dat is fout. Nee, nee dat mag dat nee, niet. Nee, dat We van de week al helemaal de draak mee gesteken, gestoken met mensen die Olympisch werden. Nee, het is Olympisch. Ja. Neem die kwamen. Ja, ja, ja, ja. Uh, nee, ja, we moeten het goed zeggen, want we de draak mee gestoken. We hebben nog een artiest in het licht. Artiest in het licht. Dit zijn de Stranglers en het gaat om een lid van die band. Ik zal u zo meer vertellen. Golden Brown. Golden Brown, texture like sun, lays me down with my mind she runs throughout the night. No need to fight, never a frown. Time just like the last. On the ship, tied to the mast. to distant lands takes both my hands. Never a frown with golden brown.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 Moet ik u nog even schuld blijven. Ik uh, kan dat zo gauw niet meer terugvinden wat ik uh, opgeschreven had. Uh, of wat, uh, wat ik had. Maar uh, we zoeken het nog eventjes op. Het gaat om een lid van deze band. Volgens mij de bassist. En uh, die, het is, nou, Ik weet ook niet meer of het nou zo'n sterfdag is of zo'n geboortedag. Ik ga dat nog even voor u uitzoeken. En dat houdt u van mij te goed. Gelooft u mij. Maakt wel Kom. een heel verschil uit hoor. Uh, wat? Ruud? maar het een sterfdag is. of Ja, er, weet ik, er zijn een heleboel verschil. een paar ja. jaar tussen. Maar goed, ja. het maakt allemaal niet uit, ik zoek het allemaal even op. Ik weet het allemaal niet meer precies. Ik had dat vanmorgen, dat heb je met als je... Die, die artiesten persoonlijk zitten, hebben dan geen, uh, geen muziek. Geen albums uit op dat. Dan zijn ze lid van een bandje, dan weet ik de naam niet meer. Dus ik moet dat even <lacht> opzoeken. Ja, nou ja, dan maakt het allemaal uit. We gaan gewoon uh, bezig met cultuur. Gaan nee. ah, we dat eens doen. Ja, want uh, er is toch weer wat te doen. Nou, Er is eigenlijk altijd wat te doen. Ja. Maar waar? En dat ga ik u nu vertellen. Ja. We gaan beginnen in de toneelschuur aan de Lange Begijnstaat 9 in Haarlem naar de muziektheatervoorstelling van Vivaldi, Code Rood. Altviolisten Esther en dan moet ik even goed kijken, Apituli... en regisseurschrijver Ko van den Bos staan de handen in één voor de theater, uh, muziektheatervoorstelling Vivaldi, Code Rood. Geïnspireerd op de verschillende werken van Vivaldi. Ten tijde van dienst, de vierjaartijden, klopten de seizoenen nog. Maar nu zijn ze niet meer wat ze geweest zijn. Tijdens dit theaterconcert wordt er gespeeld met het klimaat. De verandering van hoge en lage druk, van regen en zonneschijn. Vivaldi Code Rood is geschreven voor twee actrices en zeven musici. De actrices spelen twee weervrouwen die gevangen zitten in het uh, format van de weervrouw. Met het bekende brugje tussen het nieuws en de weer, zoals we dat dagelijks horen op het journaal. In een absurd humoristische tekst van Van den Bosch wil de ene weervrouw het hebben over grote geopolitieke dingen... terwijl de andere liever reageert op wat haar vandaag nu weer is overkomen. Ondertussen zoekt Apituli de extreme van de muziek van Vivaldi op... waarbij het hoog, en het laag, ruim vertegenwoordigd zijn. Nou, dagelijks vanaf 25 februari tot en met 2 maart in de toneelschuur. Dan nog voor de kleintjes een poppentheater in de voorjaarsvakantie... aan de Hasselaarsplein 35 in Haarlem. De popperspelers zijn er zes dagen te gast. Gespeeld wordt de voorstelling Een Kleine Held. Van zondag 25 februari tot en met vrijdag 2 maart aanstaande. Deze spannende, vrolijke en warme poppertheatervoorstelling... met kleine groepjes voor kinderen vanaf 4 tot en met 7 jaar... is geschreven door Steven Stoetster en wordt door hem gespeeld. Samen met Hans Schoen. Nog eentje. De verhalenverteller van het jaar Erik Bordias... De Vrouw en het Jongetje aan het uh, Haarlemse Verhalenhuis aan de Verechtwondstraat in Haarlem. Over bang zijn voor iets dat je niet kent. Over ontdekken dat je niet bang hoeft te zijn als je de ander echt leert kennen. Iedereen is wel eens bang, maar altijd bang, dat loopt nooit goed af. Dit verhaal loopt wel goed af, overigens. Zondag 25 februari in het uh, verhaal, uh, Haarlem Verhalenhuis aan de Verechtmondstraat 5 in Haarlem. Ja, nou, lekker, ja toch. Artiest in het licht. En het ging dan voornamelijk om de, de zanger van deze band van Mutt. Les Gray was dat. En het is vandaag zijn sterfdag. Ja. You me to give de laatste voor het nieuws. De laatste voor het nieuws. You tell me I'm not the man she's worthy of. But who are you to tell her who to love? Up to her, yes, and the Alexander, met you better move on. Het ook in de uitvoering van de stones. Maar we gaan naar het nieuws van 1 uur. Tot zo. Tot zover het ritme van ZFM via de kabel op 104.5 en in de nooit op 106.9. Straks meer ZFM. Maar nu eerst het NOS.